Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Utrecht hebben duizenden mensen meegedaan aan een mars tegen abortus. De christelijke stichting Schreeuw om Leven had de jaarlijkse mars georganiseerd... en zegt zelf dat er 10.000 deelnemers waren. Ze liepen zo'n drie kilometer door de Utrechtse binnenstad... onder meer over busbanen, waardoor het openbaar vervoer gehinderd werd. De betogers hadden borden bij zich met teksten over de rechten van het ongeboren kind... Onderweg kwamen ze tegendemonstranten tegen van het Humanistisch Verbond. Die droegen teksten als nog steeds baas in eigen buik. In Apeldoorn is de landelijke intocht van Sinterklaas rustig verlopen. De politie hield een aantal mensen aan die verkleed waren als Zwarte Piet. Ze weigerden in een demonstratiefak te gaan staan. De aanhoudingen gebeurden zonder geweld. Bij de lokale intochten in Groningen en Emmen was de sfeer grimmig. In Groningen werd de politie te paard ingezet om groepen demonstranten uit elkaar te houden. In Parijs heeft de politie traangas afgevuurd op demonstranten in gele hesjes. Die zijn in de Franse hoofdstad om te markeren dat de protestbeweging vandaag een jaar bestaat. Sommigen staken vuilnisbakken in brand en gooiden projectielen naar de politie. Ook op de ringweg rond Parijs kwam het tot ongeregeldheden. Zeker 40 mensen zijn gearresteerd. De gele hesjesbeweging ontstond een jaar geleden uit protest tegen de hoge brandstofprijzen en de gestegen kosten van het levensonderhoud. Later werd het een breder protest tegen president Macron. Twee medewerkers van een zwembad in Amsterdam worden vervolgd voor de dood van een man uit Eritrea. Hij verdronk eind vorig jaar tijdens een zwemles. Volgens justitie hebben de medewerkers de veiligheidsregels overtreden. Ze worden vervolgd voor dood door schuld. Het weer. In het zuiden wat ruimte voor de zon. Op andere plekken is het bewolkt. En in het noordoosten kans op regen. Het is 4 tot 7 graden. Morgen begint vrij zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe. En tegen de avond gaat het op steeds meer plekken regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is momenteel langzaam rijden op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is. Vijf keer. Maar uh, heb jij de trein wel horen aankomen?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 Zaterdagmiddag en maandagmiddag worden we herhaald dit programma. Welkom terug, derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste plaats de BB&Q-band en Dreamer. En we gaan over naar het strand, naar Dolly Tempierik, Want Dolly, daar is een incident wat plaatsgevonden heeft. Ja, zeker. Ja, uh, in groot ornaat uh, staat hier... Uh... Dat, dat, dat mooie, hoe noem je, je zo'n apparaat? noem is de C-Trak 3, oh, 3, de Oh, De c 3, de bootwagen, die staat hier de, in de branding. En de Annie Pauliese komt net weer terugvaren. Uh, en ik sta hier naast uh, Jaap van der Roet. En die weet alles ervan wat er hier gebeurd is. Want ja, ik was natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Ja, ze komen met een noodvaart. Sinterklaas zit er nog niet op. Maar ik hoor net dat het wel de bedoeling is dat dat morgen gaat gebeuren. Maar wat is er gebeurd, Jaap? Nou, we zijn uh, zojuist al op de kustwacht om half vier. En de melding was uh, dat er een watersporter in problemen zou zijn uh, voor de Noordzee. Nou, op dat moment gaat uh, bij uh, alle vrijwilligers uh, van ons station de typers af. Nou, we ons naar het uh, boothuis. En uh, de schipper bel aan de kustwacht om te vragen, nou wat is er nou eigenlijk aan de hand? En in dit geval was het een, uh, een kitesurf in Colbeuma die dus niet meer, waarschijnlijk niet meer terug kon komen naar het strand. En uh, wij hebben daarop uh, ons vaartuig de Anipalise, uh, gelanceerd en het uh, kustvuldeensvoertuig uh, daar zijn we mee over het strand gereden. En dat uh, nou, bleek al heel snel dat de persoon uh, veilig aan de kant was uh, met zijn uh, kaartuitrusting. Uh, dus uh, de boot is zojuist teruggekomen op het strand. En wat we nu gaan doen is even uh, de, de boot omdraaien op het strand zodat we weer uitdruk gereed zijn wat we dan noemen. Dus weer klaar zijn ja. voor de volgende uitdruk. Ja, want hij staat nu natuurlijk met zijn neus de verkeerde kant op, hè? Ja, want Op deze manier, zoals hij nu binnenkomt, uh, halen we de boot uh, als het ware uit het water. Nou, je zal zo zien dat die uh, wordt neergezet, wordt even ja? ondersteund door stempels, wat we dat noemen. En als dan uh, rijdt de sieftrek uh, eromheen om hem weer uh, aan de andere kant op te pakken. klinkt een beetje uh, ingewikkeld, maar als je het zo ziet is het best wel een uh, logisch uh, traject. Oké, okay, ja, ik ben ook heel nieuwsgierig, want, want de boot die steekt nu een heel end uit. Dus ik, ik ben inderdaad benieuwd hoe dat, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar in jaren zeg het is Open, uitsluiten. Oh nee, die nog niet. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik zei nog niks. Maar uh, oh. ja, nu, nu je toch de KNRM uh, zeg maar, uh, bij hebt. Ja. Het is uh, feest hè, voor, het, uh, voor de KNRM, want uh, ze zijn uh, dit jaar jarig. Groot feest. Ja, hij staat hier ook met een puntmuts op en een toetertje, zo'n roltoetertje. Ja, en er hangt een slinger in de C-Track, hè? Ja, bijna wel. Nou, het boothuis inderdaad al wel. Afgelopen ja. maandag zijn wij, uh, is de KNR in 200 jaar geworden. Dus we hebben breed uit, uh, uit gevierd op alle reddingsseizoenen in Nederland. Alle 45 stuks. Dus wel een uh, ja, prestatie, ook van onze voorouders uh, uiteraard. Ja. Op 1824. Helemaal mooi. Geweldig hè, dat het al zo lang bestaat en dat het gewoon ook blijft. Hè, want het is natuurlijk ook keihard nodig. Ja, absoluut. Uh, ja, alle watersporters, uh, maar ook de beroepsvaart, die, uh, die, komt, uh, die komen wel eens regelmatig in problemen. Uh, door weersomstandigheden of door materiaalpech of door andere oorzaken. En uh, ja, die mensen moeten wel uit het water worden gehaald. En op het land heb je politie, brandweer, ambulance. Maar op zee heb je, heb je de kustwacht en de ja. eenheden van de kustwacht. Waaronder de KNRM en uh, de rennspechades waar we goed mee samenwerken. Uh, we hebben ook helikopters, uh, de kustwacht heeft de helikopters en eigen uh, vaartuigen. Dus uh, ja, een heel arsenaal kan worden ingezet op het moment dat er een noodoproep komt van uh, beroeps- of pleziervaarten uh, op, uh, op zee. En soms komt het ook voor dat dat uh, door mensen op het strand uh, een melding binnenkomt van ik denk dat iemand in op benen is. Nou, ook in die situaties uh, varen wij uit. Ja, hartstikke mooi, want dat gebeurt natuurlijk waarschijnlijk steeds, uh, komt steeds vaker voor. Omdat het ook de watersport een enorme uh, toevlucht heeft genomen de afgelopen jaren. Hè? Dus er zijn steeds meer liefhebbers voorbij. Ja, genomen. klopt. Dus ja, dat zal ook steeds vaker voorkomen dat iemand waarschijnlijk in de problemen zit. Ja, de ene kant wel. Uh, de andere kant zie je wel dat er steeds meer besef is voor veiligheid. Dus dat de kiters, de watersporters veel vaker uh, elkaar op de hoogte houden. Van ik ga nu deze middag uh, even kitesurfen of zeilen... Uh, als ik over twee uur niet terug ben, dan moet je even controleren of ik uh, toch op de strand sta. Ja. Uh, ze nemen uh, vaak ook een telefoon mee, water is gepakt uh, met een, natuurlijk een opgeladen telefoon. of een marifoon, waardoor je de scheepvaart kan informeren. Oh, ja. uh, vuurpijlen is een heel belangrijk item. Uh, maar het belangrijkste is, ken, ken je gewoon jezelf, ken je lichaam. En zorg ervoor dat je niet overmoedigd uh, naar zee gaat. Dus dat je wel uh, jezelf in de gaten blijft houden. Maar ook belangrijker dat je je buddy, uh, want je gaat vaak ook niet alleen zijn op ja. uh, kuiten. Uh, dat je dan met z'n tweeën elkaar gewoon goed in de gaten houdt. En dan is het een redelijk um, ja, veilige uh, sport. Ja, maar ook ja, op ja. tijd stoppen als het weer omslaat, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, dat je er dus zorgt dat je weer normaal bent, zeg maar. Precies, ja. ja. Ik zie nu inderdaad, uh, ik weet niet of jullie het nog even willen horen, maar de Annibalis ligt nu uh, op het op het strand. Die ligt nu los. En uh, die Seatrack uh, die draait er inderdaad omheen en die schuift hem dan van de andere kant zo in. En uh, ja, als het effe mee zit kan die nu zo blijven wachten tot morgen 12 uur hè? Want dan uh, komt de grote baas naar Zandvoort hè? Ja, dat klopt. We hebben ieder jaar uh, zorgen we ervoor dat Sinterklaas veilig aan het, uh, het strand aflevert. En uh, dat gaan we morgen ook weer doen. Dus wat we nu gaan doen is wel, we gaan wel naar boven, uit het boothuis. We gaan de boot helemaal afspoelen, uitspoelen. Dat de motoren en dergelijke weer, uh, weer uh, bij zijn doorgespoeld zoet water. En dat het bijgetankt is, dat we klaar zijn voor de volgende actie. Ah, stel je voor ik heb morgen, ja, ja, dat Ja, dat moet roeien morgen ik. Ja, dat is de ouderwetse manier. Maar uh, dan zijn we er vanaf, uh, vanaf straks we er weer klaar voor om, uh, om morgen Sinterklaas op te halen. Ja, dankjewel voor ja, dit geen verslag. Dag. En uh, iedereen in Zandvoort is weer op de hoogte. Het uh, was gelukkig uh, min of meer loos alarm. Er was wel degelijk iemand in de problemen. Maar gelukkig was die alweer in veiligheid. Maar uh, tot zover dan uh, ons verslagje, uh, mensen in de studio. Ja, dankjewel Dolly. En goed dat de KNRM er is, ook voor dit soort dingen. Altijd oh, heel belangrijk goed. om daarbij aanwezig te zijn. Ja, toch? Ze zeker weten. Nou, dankjewel, nee, Dolly. Geen dank, fijne uitzending verder. En uh, veel uh, zonplezier uh, verder op het strand, oh, hè? Lachen. Gaat ja, niet weg, hoor, Oh, het valt een beetje ja. tegen. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Dankjewel, dankjewel. We hadden het over Sinterklaas natuurlijk. Nou, ja. ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in mijn tuin, bij Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin. Als er straks te groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug, bij Sinterklaas niet. Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Als er straks te groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Ik ben een walkman. En een dagboek met een slot en een turbocompatiscord. Ruim maar mee, zo vang ik wil wil een en een huiswerkautomaat, hoewel ik kleine witsen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En er wordt rood, en hij wordt rooier, hij valt bijna uit elkaar. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in mijn tank. ben Sinterklaas niet? Ik heb een negatief fortuin, als er straks bang wil je toch groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug, ben Sinterklaas niet? Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Straks wang biljetten groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort Kom dan nog maar eens terug Mijn vader is geen miljonair is zelfs geen miljonair Sinterklaas niet. Inter -class. Ook zo'n uh, klassieke Sinterklaasplaats. best van kinderen voor kinderen. En ik ben toch zeker Sinterklaas nu, ja. Uh, het is meer een anti-Sinterklaaslied, hè? Want het heeft alles uh, te maken met uh, geld... en uh, hoeveel mensen er eigenlijk uh, krap bij kast zitten. Ja, nou, maar ja, is, uh, nou, het blijft cool. wel gewoon een uh, leuke Sinterklaasplaat. Uh, dat vind ik. Uh, ik zit ja, ja, ja, ja Ja, wel. Ik ja, je misschien ja, wel, een beetje ja, wel, wat, wat zure zu presentator. En ik denk, ja, dat heeft meer uh, te maken met, met een geldboom in je. Nou, uh, zure presentator, wat gaan we in dit <laughs> uur allemaal nog doen uh, dan? Goed, uh, nou, zo, zo zuur ben ik dan ook weer niet. Uh, we gaan uh, straks uh, natuurlijk het uh, pit report doen. Nee, dat, dat doen we altijd. Mm -hmm. so, uh, dat is iets later geworden, maar dat maakt niet uit. Om half vijf hebben wij het dier van de week. Mo mooi, Daar mooi, mooi. Wie hebben we je aanbieden? Ja, dat moet ik nog even uitzoeken. Okay. Straks mij. Uh, en dan natuurlijk uh, hebben we. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. En ook daar ben ik benieuwd naar, Jaap. Ja, ik, ik denk dat wij gewoon weer... het uh, hier uh, in ons eigen dorp gaan zoeken... dat we weer iets pakken van Marco de Mees. Want Marco is overigens bezig... om een volgende roman... alweer aan het uit te brengen. Hè? Kijk, dat, die, die kijk, kijk. Ja, gezien, ja, nog, ja, ja, ah, dus, ja, jij hebt daar nog een reactie op gegeven. Ja, geloof zeker. Ik uh, de, ja. Ja, want ik, uh, zou, ik zou hem ongezien uh, kopen... en hem gelijk ook voordragen voor de Gouden Strop. Ja. Want uh, als ik uh, de achterflap al gelezen heb... dan denk ik, nou, dat is... Zeker een thriller. Maar goed, uh, Marco eens... uh, is erg bescheiden over zichzelf. Ja, hij vindt zichzelf niet een thriller schrijven. Maar ik denk dat hij dat ook wel beheerst. Dus, uh, maar goed, dat uh, zeggende. Laten we dan maar eventjes uh, gaan uh, kijken hoe we het uh, doen uh, met de Piet Report. Er ah, is altijd wel weer een aanleiding om dan weer eens even het dit uh, themaatje te gebruiken. Dat heeft uh, zeker uh, te maken omdat dit weekend de Grand Prix van Braziliërs uh, vrienden van dit uh, programma. Want uh, er is ook een hoop te doen uh, geweest. Want in uh, de nasleep van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Waarin uh, Max Verstappen het uh, nogal uh, heeft... Wat heeft gezegd over Ferrari. Uh, dat is een beetje verkeerd gevallen. Uh, dat heeft alles te maken met de uitlating die hij voor uh, Ziggo Sport deed. Hij zegt ja uh, dat krijg je ervan als je stopt met valspelen. Dat was de uitspraak. En daar vielen uh, ja, behoorlijk wat mensen over. Mark Siné, een oudste Formule 1-coureur die zegt ja hij moet uh, toch meer reflecteren voordat hij zijn mond opentrekt. Ik snap dat hij in zijn emotie wat zegt over Ferrari. Maar je kunt niet zoiets roepen als je het niet kan bewijzen. Hij had geen bewijs voor zijn uitspraken en uit de data van Ferrari blijkt dat ze niets anders hadden gedaan. De topsnelheid van Ferrari lag in Austin nog altijd hoger dan die van de concurrentie, al dus de kritische Marc Gené. Nou, dan hebben we nog iemand die lekker bezig is in de Formule 1. Die, uh, die onderhoudt ook een eigen blog, dat is Jacques Villeneuve. Want het is ook duidelijk dat Nico Hulkenberg uh, bezig is om de Formule 1 uh, te verlaten. Want na tien jaar eh, zal dat waarschijnlijk eh, gaan stoppen. Hij eh, wordt gezegd en gesuggereerd dat hij waarschijnlijk naar de DTM gaat. Um, de enige plek waar hij dan nog zou kunnen komen is Williams. Maar dat wordt waarschijnlijk Nicolas Latifi. Um, de carrière is volgens Villeneuve uh, veel te lang geweest. En bovendien, wat ook niet echt uh, geholpen heeft, is dat de man ook... Eigenlijk tien jaar lang ook geen podium heeft uh, weten te scoren. En dat uh, doet het ook niet helemaal uh, uh, prima wat, wat dat er gaat. Zijn er dan nog, uh, nog enkele andere nieuwtjes? Uh, eigenlijk uh, niet. De, ja, is, is, want op dit moment is er de derde vrije training, die is op dit moment aan de gang. Maar daar hebben we op dit moment uh, niets over. Uh, de eerste twee vrije trainingen zijn wel geweest. Nou, we hebben die eerste vrije training kunnen zien. Daar ging uh, nog wel het nodige mis. Met uh, allerlei mensen die of van uh, de baan uh, zijn uh, gespind. Of gewoon onzacht met de bandenstamel in de aanraking. Ja, de boels hadden het een beetje zwaar. Jongen, de bulls hadden het zeker moeilijk. We zagen ze stappen en een uitstapje maken. Maar ook uh, de auto van Albon. Die kwam uh, ergens over een stukje gras. En uh, die kwam... Ja, poef, die stond in één keer tegen de bandenstapel en was een beetje krom aan die auto. Dan het uitstapje van Robert Kubica die hebben we ook nog gezien. Met de Williams schoot hij er hard af en dan hebben ze daar een probleem met reserveonderdelen. Bij die eerste vrije training was dus Albon de snelste. En bij de tweede vrije training was Leclerc de snelste. Maar daar kunnen we dan ook wel zeggen dat Max Verstappen daar de derde tijd het lied noteren. Er is nog één ding wat ik over Max Verstappen heb gelezen. Dat is dat hij eh, volgens eh, Wel Ingelichte Kringen, dat is een uh, website ook uh, op het internet, uh, daar wordt van gezegd dat hij meer zich begint te ontwikkelen als een soort enfant terrible. Nou. Uh, luister ik ook regelmatig naar de podcast van de, de NOS. Waar uh, Louis Dekker en onze plaatsgenoot Jan Lammers in zitten. Waar Lammers zegt, ja jongens, uh, mag je dan helemaal niks meer zeggen? Laat hem gewoon zijn wie hij is. Dus uh, we moeten de uitspraken ook op uh, uh, ja, nemen zoals ze zijn. Gewoon in de puurheid. En hij is gewoon vrij eerlijk en direct. En als je daar dan wat minder snel tegen kunt... ja, je moet de mensen niet willen veranderen. Dat is eigenlijk wat, uh, wat Lammers uh, bij de laatste podcast uh, min of meer heeft uh, gezegd. Ja, iedereen heeft erover van... ja, wat gaat Max nou in 2021 doen, hè? Ja, dat... Volgend jaar weten we wel. Maar uh, nou heb ik weer gehoord dat uh, Mercedes uh, uit de Formule 1 gaat stappen. Uh, nee, het team van Mercedes. Ja, dat weet ik. Maar McLaren gaat het stokje waarschijnlijk dan van Mercedes overnemen. Dus ja, maar die, die motoren van Mercedes, van het huidige Mercedes team... Die komen bij McLaren achterin? Nee, bij de, bij de Red Bulls. Dat zou wel heel erg mooi om waar te zijn. Wat ook gezegd wordt uh, door dezelfde lammers in de NOS-podcast... is dat, er, uh, dat Red Bull misschien wel eens opgaat in een Honda-fabrieksteam. Dat zou ook niet zou ik ook niet raar staan te kijken. Alleen, daar is ook weer een, uh, wat aan de gang. Want de mensen die de Formule 1 goed volgen... weten dat Honda nog geen besluit heeft uh, genomen voor na 2020. Dus voor het komende seizoen hebben ze wel motoren. Maar hoe zit het in 2021? Nou ja, Kijk, ja daarom waarschijnlijk ook dat verhaal uh, over die Mercedes. En. Zou kunnen, maar... Uh, er wordt ook gesuggereerd dat ze helemaal geen plan B hebben. In, dat, in dit geval heeft Red Bull geen plan B. Dus, Oké, okay, uh, nou wij in Zalvoort hebben wel een plan B. Uh, ja, uh, we gaan <laughs> gewoon nu een plaat draaien lijkt mij. Ja, sowieso, dus, uh, Dat was hem, de pit reports. Morgen is de race om tien over zes. Dus je kan gewoon naar Classic Concerts. Geen enkel probleem. En dan uh, kan je heerlijk genieten om uh, tien over zes... van de start van de Grand Prix Formule 1. En die race gaat gewoon gewonnen worden door... Uh, Max verstappen. Heel goed, ik ben het helemaal met eens. Turn me on or Something chance to do it all again. Ja, dus zit jij al klaar voor het uh, dier van de week, de labrador? Maar die gaan we zo meteen doen. Uh, Jaap. is het alweer? Uh, ja, ja, we ja, ja, weer? Ja, ja, ja. Ja, ja. Twee, ja, twee, ik minu twee A. minuten A. voor half vijf. Naar ja, ja, dag, ja, <laughs> dag, dag. <laughs> de Jonas Brothers en al die jongen. ZFM, Only Human was dat, de Jonas Brothers. Ja, ben je op zoek naar een poesje of zo? Dat je uh, da daar uh, zit te kijken? Nee, niet naar een poes, uh, maar het, het wordt een hond. Uh, ik zie trouwens ook uh, uh, een hond die Boeddha heet. Nou weet ik dat een van de vaste luisteraars van ZFM wordt. die heeft een hond die Boeddha heet. Oké. Okay. Ja, en ik weet, weet precies wie. Dus die man die zit nu te luisteren. Die woont ergens uh, daar op het Badhuisplein. Dan weet jij wel, denk ik, uh, over wie we het hebben. Volgens mij, die, die Boeddha, dat is echt een uh, heel zielig hondje is dat. Uh, Althans, die, die zit nog steeds in het asiel. Die Boeddha. Uh, die Boeddha, ja. Uh, ja. Ik heb ja. het niet over die Boeddha van onze uh, vastbeleid. Nee, ons vast we hebben het over het nee. dier. Nee, die zit er, dat is een Amerikaanse uh, buldog of een uh, steffertje. Die zit er nog uh, steeds in. Dat vind ik een beetje... beetje... Kijk, hij staat hier dus ook, herop, dus gewoon ook op de website... of ik denk niet eens de Facebookpagina voorop te starten... want daar staat hij ook. Het dier van de week bas. Dus is, een, is een labrador, is dus Bas geworden. Want wie een geweldige labrador van het type XXL zoekt... die kan bij het dierentehuis kennemerland daar terecht. Labradors vind ik zelf hele leuke honden. Dus de meeste hebben een goed karakter... Er zijn ook een paar onopgevoede uh, honden tussen. Maar goed, um, dit gaat over Bas hij is zeven jaar. Wegens de weinige tijd van mijn vorige baas zoek ik een nieuw huis. Ik ben een allemandsvriend, vreemde mensen, kinderen. Het is voor mij allemaal geen probleem. Bij hele kleine kinderen moet er alleen wel rekening gehouden worden met mijn formaat. Ja, want het is een labrador. woord. Uh, ja, en die kunnen nogal uh, erg uh, ver naar uit de hoek uh, komen. Naar de andere honden ben ik vriendelijk. Dat lijkt mij ook, want je bent een door. en zou hier na kennismaking prima mee samen kunnen wonen. In mijn vorige huis woonde ook een kat en met deze kon ik goed overweg. Met de juiste begeleiding kan ik hier best wel weer mee samen wonen in een huis. Ik kan eigenlijk alleen maar pluspunten vertellen over mezelf. ben netjes zindelijk, loop goed aan de riem. Ken de basiscommando's en sloop niks in huis. Ja, want dat moet je ook niet hebben dat je, net als die film met Tom Hanks, hè, met die, met die, met die Sint Bernard of met, was dat was ook zo'n soort uh, bulldog? Dat hij dan binnenkomt en dat de stereo in één keer vol met kwijl zit. Dat, dat, dat, nee, ik dat, moet meteen denken aan dat programma De Sleutel van uh, uh, Bo van Ervendoors. Oh, uh, ja, en dan uh, krijgen, ja, ja, krijgen die zwervers uh, zegmaar, krijgen een, een huisje. Uh, ja. En dan nemen ze al die huisdieren. En nemen ze de gekste in. Uh, noem maar op. Ja, maar, en het hele huis wordt gesloopt ja, gewoon. Ja, maar dat is en dan gaan ze een, lekker in de bed liggen waar al die dieren... Nou ja, nou ja goed. Uh, goed. Als, als Bas eenmaal gewend is... kan hij best even op de huis passen... als de huisbaas... dus de, de bewoner van het pand weg moet. Bas zelf zegt... ik sloopte in mijn vorige huis niks... als ik alleen was... en was gewoon netjes stil. Wie heeft er een grote man klaar voor mij staan? Even samenvattend... hij kan dus bij andere honden... kan bij katten... kan bij kinderen... is geholpen... dus het is een geholpen reu... Speciale zorg heeft hij niet nodig, uh, kan goed alleen thuis mee uh, blijven en hij kan zelfs ook in de auto uh, zich aanpassen. Het gedrag aan de lijn is goed, kent alle basiscommando's, is zindelijk en is ook wel heel belangrijk. Pax, dus dat betekent uh, dat, uh, dat ja, uh, er toch niet vreemden zomaar binnen kunnen komen. Uh, de schofthoogte, dat is dus uh, als hij gewoon op vier poten staat, is groter dan 50 centimeter. De vachtverzorging is uh, weinig, want je hebt er uh, weinig wer werk aan. Hij kan ook loslopen, is uh, langzittend, dat, tenminste uh, niet langzittend. En hij zit in het asiel sinds deze week. Sinds vandaag. Ja, dus, uh, dus ach, en als je hem gewoon ziet he, op het internet, nou, dan denk je... Hij is, uh, hij is lief. Hij is lief. Ik denk dat, uh, dat je Bas uh, zo uh, mee kan nemen. En, uh, en even over die Boeddha, want uh, dat, dat is toch even, uh, even zorg. We doen er gewoon stiekem even gauw uh, twee. Want dat, uh... Oh, daar dus zet ik even muziekje muziek weer op. Ja, dat is goed, ja, ja, oké. Okay. Ja, Kom erop. Dat, dat vind ik een beetje Buddha. Ja, Boeddha uh, zoekt eigenlijk nog een tempel en dat mag ook een huis zijn. Mijn naam is Boeddha en ik ben een hele knappe American Bully van vier jaar oud. Maar mensen. Na nou, mensen ben ik vriendelijk en een echte knuffel. Ik zou prima met kinderen kunnen wonen in mijn nieuwe huis. Wel wil ik even kennis maken. Uh, andere honden ken ik niet en weet daarom niet hoe ik moet uh, communiceren. Op afstand negeer ik andere honden heel goed. Of ik in de toekomst met anderen overweg uh, kan, dus met andere honden, durven mijn verzorgers niet te zeggen. Katten vind ik heel eng en woon hier liever niet mee samen. Dus dat lijkt me niet zo'n slim idee als je dus nog een uh, poes hebt rondlopen. Ik kan wel heel goed alleen thuis blijven, kan zowel ook loslopen als in de bench. Wel moet ik natuurlijk aan mijn nieuwe huis en omgeving wennen. Ik zoek een baas die van mijn type hond houdt en weet waar hij mee bezig is. Ik vind de buitenwereld namelijk erg spannend en kan behoorlijk trekken aan de riem. Een baas die stabiel is en mij zelfvertrouwen kan geven is alles wat ik zoek. Samen de wereld ontdekken en trainen lijkt mij geweldig en daarnaast lig ik graag op de bank... Bij mijn baas om bij te komen van alle avonturen. En dat uh, is ook nog af te halen bij het Dieren in Nou, dan ben ik wel een goede baas als ik dat zo hoor. Jij zeker, want uh, ja, jij bent bijna alle dagen thuis. Dus, uh, ja, en dan maar... lig ik op de bank. Ja, maar of, ja. uh, of je hem ook uit kan laten, dat is weer even een tweede verhaal. Dat Jouw gaat weer gezellijk. een beetje moeilijk worden. Ja, nou, dat Maakt net, denk uit. Ik, maar, uh, goed, uit. Oké, okay, dus dan... we gaan een uh, leuke plaat rijden. Ja, ik er uh, wat uh, over. waarom ik hem uit heb gekozen, dat heeft alles uh, te maken met uh, de persoon uh, die het durft om uh, Nederlandstalige muziek uh, ook in een elektrojasje te stoppen. Ik heb hem ook uh, gedraaid uh, in jouw afwezigheid. Maar Nederlandstalige elektro, ik vind het uniek. En het is ook nog super dansbaar. Bovendien vind ik hem tekstinhoudelijk ook uh, heel erg uh, goed uh, kloppen. En dat is ook de reden waarom, uh, waarom ik hem vraag of ik hem uh, mag draaien. En dat mag van jou. Dat mag bij dus, deze. Dus, uh, dus uh, bij deze is het uh, Veline met Alleen. Daar komt hij nog een keer in.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 Zaterdag en maandagmiddag plaat, ja, uh, ja. Zeker, ik, ik, ik Dus ben ik kunnen we best uh, blijven draaien, Ik toch? denk, ik denk, uh, dat, ik, uh, denk uh, als ik jou zou hoor, uh, dat jij hem misschien ook nog uh, even af en toe in je spelenlijf... Ik, ik heb hem wel genoteerd, bij deze. Ah, okay, dus, uh, okay, dus, uh, dus, uh, het... was dat. Ja. En alleen, ja, alleen is maar alleen, toch? Ja. Zo D is het. D dit klinkt iets als uh, Timex Social Club en uh, Rumors. Rumors, uh, ja. Uh, ja. Wat zijn de Rumors? Nou, uh, nog uh, genoeg uh, rondom het circuit natuurlijk, uh, maar dat blijft ik. doorgaan. Ja, en als je hier in, uh, in de studio van bent, dan heb je in uh, Noord en Griep. Dat is ook iets met geruchten. Dus, uh, maar het is ook een behoorlijke goede strekking, ook, hè? dit nummer. Dat bedoel ik. Uh, ja. Dus vandaar dat we hem gaan, gaan draaien voor het gedicht van de dag. Ja, heb van Marco Termes. Heb, heb je er al één? Ga ik nu zoeken. Oké, okay, zometeen meteen het gedicht uh, met uh, Jaap Koper van Marco Termes. the job Wouldn't move that way ...voor de, de Time Exposure Club en uh, Rumors. Ja, het is inmiddels uh, kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag, Jaap. Ja, uh, dat, uh, dat is niet zomaar, want uh, we zetten hem weer uh, wat uh, in het zonlicht. En dat uh, moet ook wel, want de enige echte schrijver die wij hier in het uh, dorp hebben... ...is Marco Mes. En uh, wie hem een beetje volgt, weet dat hij bezig is met een nieuw boek. En dat boek dat heet De Krokodil ik vind ik wel uh, leuk om even wat uh, erover te vertellen. Want dat, uh, dat verdient uh, Marco dan ook wel. Ik pak even de achterflap uh, erbij. Want op de, de omslagfoto kan ik dat wel uh, goed lezen. Uh, het, het verhaal gaat over de Zandvoort... Nee, niet de Zandvoort. De Amsterdamse moordinspecteur Ton Schilder. Uh, die, is, die is 30 jaar in dienst bij de Amsterdamse recherche. En uh, hij kijkt uit naar zijn pensioen. Want hij is inmiddels... 56 jaar, zo staat er op de achterflap te lezen. Zijn vrouw Vera leidt al enige jaren aan de terminale ziekte ALS. En dat is inderdaad dodelijk. De bijnaam de krokodil die is door Tom uh, gegeven van, uh, ja, via zijn collega's. En dat is omdat hij zijn prooi niet meer loslaat als hij vast heeft. Tevens heeft hij een grote bek. Want dat is ook weer uit die krokodil uh, af te leiden. En is hij koelbloedig waar het uh, gaat om zaken en onderzoeken betreft. Zijn zoon Dick Schilder werkt net als uh, vader bij de recherche... maar bij een andere afdeling. En dat is de Centrale Inlichtingeneenheid. Ook uh, dat verhaal gaat, uh, hoe dat verhaal zich gaat ontvouwen... dat uh, gebeurt dan op de Zuidas. Want daar wordt een account van, uh, accountant van een trustkantoor geliquideerd. En uh, Schilder die wordt dan uh, ja, eigenlijk op de zaak gezet. Hoewel, hij eist het uh, min of meer op. En gaat op een onderzoek uit. En wil de politietop echter wel dat de zaak... Uh, Wisman, want dat is uh, de naam van de account. Het wordt opgelost. Het jarenlang criminele onderzoek, operatie Vlak. Uh, naar het kopstuk van de Amsterdamse onderwereld. Marius Schmid, moet, uh, moet ik zeggen, schijnt belangrijker voor hem te zijn. Juist ja, om Amsterdam af en toe zit ik ook een beetje te haperen. Uh, sorry Marco dat ik het zo zeg. Uh, die uh, schijnt belangrijk uh, voor hem uh, te zijn. En inspecteur Ton Schilder moet de moord oplossen zonder zijn zoon en de politietop daarbij dwars te bomen. Nou, dat uh, is naar mijn idee eigenlijk al goed genoeg om uh, voor in aanmerking te komen voor een gouden uh, strop. Heel uh, spannend verhaal, het nieuwe boek, De Krokodil van Marco Temmers. Ja, uh, en nou had ik iets uh, klaarstaan en dan moet ik iets uh, gaan zoeken... want dat is weer heel fijn dat ik dat weer heb uh, uh, weggezet. En, uh, ja, want uh, uh, sinds, uh, oh ja, kijk, sinds uh, juli is uh, het uh, gedicht weer terug op de kippentrap. Ja, dat, dat is uh, de reden waarom ik uh, de, de, het gedicht er even bij pak. En dus ga ik dat even voordragen als ik mag. Ja, uiteraard. Ja, dat, dat komt eraan, uh, oh, ja. Ja. Okay. Ja, ik, zit, ik zit ook te kijken waar hij niet komt. Maar <laughs> ja, waarom komt hij uh, nou uh, niet? Ik, ik wacht wel eventjes. Spannend. Ja, ja daar, ah, is daar is hij. Daar is, daar is. Daar is. Op een trap. Treden naar treden. Van laag naar hoog. Van boven naar beneden. Schreden naar schreden. Adem naar adem. Toekomst verleden. Herinnering aan liefde. Weten van verdriet en diep geluk. Sta stil of blijf, bewegen in tijd, zucht, zie. Geniet van het nu, stap voor stap, zoals deze trap. Elke trede het leven. Blijven delen, blijven geven, heden, straks, morgen. Wees volkomen jij heel en heel tevreden, zoals deze trap met vele treden, zoals deze trap in vele delen één is. Nou. Dat was hem. Het gedicht van uh, Marco Temes, de, de kippentrap. Ja. Ook te vinden op de kippentrap uh, hier in uh, Zandvoort. Ja, het is altijd uh, eventjes van wat staat er nou. En dat is nou precies ook de bedoeling... Dat je het gedicht dus bij elke trap uh, of eigenlijk elke stap die je op de trap uh, zette, dat je dat dan even leest. Ja, en als je dat s'nachts uit de kroeg komt, doe het dan Nee, dan, dat lijkt me niet dan over, niet meer, dan over uh, het kroegleven gesproken. Dan wordt het helemaal niks meer, uh, Toch? Dit soort uh, plaatjes, uh, die deden het altijd wel goed in het uh, zaterdagavond-nachtleven uh, van de, de jaren Nou, dat is, dat is echt een hele tijd geleden. Jeetje mineetje, de talking head <laughs> zijn dat, hè? Ja. Heerlijke muziek om weer eens te draaien. We hebben nog 10 minuten. We gaan nog even 10 minuten lekkere platen voor je draaien. Bij Sanford op zaterdag. Ik me voorstelling maken van een, een jonge Jaap Koper in, in, het, in het uitgaansleven. Ja, maar uh, inmiddels uh, is uh, deze jongen ook al uh, de vijftig voorbij. Ja. Oh, en dan krijg je dus dit soort uh, uh, aangelegenheden met ja. uh, Guus Meeuwers. Guus Meeuwers. <laughs> Als een-na-laatste plaats bij Zalvoort op Zaterdag. Het is een nacht. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts.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 Nacht. Morgen dus uh, de Grand Prix Formule 1. En we ja. hebben de, de vrije training nummer 3 op dit moment. Nog uh, twee minuten te gaan in de vrije training. We gaan hem even doornemen. Is daar op dit moment 21,6 graden. Lewis Hamilton, de snelste tijd. Max Verstappen, P2. En uh, Leclerc, P3 op dit moment. Ja. Dat wat betreft uh, de vrije training nummer 3. Vanavond gaan we kwalificeren om 7 uur. En dan... Uh, Morgen om 6 uur, tien over 6, racen. Ja, bord op schoot en uh, gewoon lekker kijken. Zo is dat. Uh, volgende week op deze stek uh, de vaste presentator van dienst, de heer Albert-Jan Vos. Ik dank jou voor je bijdrage, Jaap. Graag gedaan. En uh, nou ja, volgende keer weer natuurlijk. Gewoon... Uh, als het mag. En als jullie dat uh, alle twee uh, goed vinden... Dat, uh, dat ik er zo af. Ik ga het even met Albert-Jan overleggen. Mooi even werk er in vrijdagmiddag geloof ja, ja, ja, dat gaan ja. we doen. Oké, okay, en uh, we zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot een andere keer zometeen. Uh, geen live entertainment voor jullie... maar wel uiteraard non-stop na vijf uur. Tot volgende week. Dag! Some things in love are really you made.